Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het festivalseizoen is begonnen... Dit weekend zijn de Back to Life festivals in Biddinghuizen. Morgen een testfestival met pop, vandaag de danceversie. En je komt er alleen binnen als je kunt bewijzen dat je negatief getest bent. Het gaat met een QR-code in een speciale app, vertelt verslaggever Henrik Willem-Hofs. Hij staat bij de ingang. Hier binnen wordt dus gekeken naar het identiteitsbewijs en wordt ook die QR-code gescand. Waarop dus te zien is dat degene die het festival bezoekt een negatieve coronatest heeft. Ja, best wel makkelijk en ik denk dat het ook wel heel handig is voor in de toekomst. Dus, uh, want je laat het zien en dan wordt het gescand. En, ja, het is 48 uur geldig, zegt hij. En dan, uh, ja. Niet alleen in Nederland hebben we verkiezingen gehad, ook op Curaçao zijn ze naar de stembus gegaan. En die verkiezingen zijn gewonnen door de oppositie, vertelt correspondent Dick Draaier. De partij MFK ging er met de winst vandoor. Nou, een aardverschuiving in de Curaçaose politiek. De partij haalde bijna 30% van de stemmen en daarmee 9 van de 21 zetels. Als een fikse afstraffing, dus voor de coalitie van premier Ruggenaat. De MFK wil opnieuw met Nederland onderhandelen over de voorwaarden voor corruptie. Steun. Curaçao heeft veel last van het wegblijven van toeristen... en krijgt van Nederland miljoenen aan steun... maar moet in Ruil daarvoor wel allerlei hervormingen doorvoeren. Lekker met je schepje, zonnebril en badhanddoek naar het strand. Op Curaçao misschien een goed idee... maar hier is het misschien toch nog wat te koud daarvoor. Toch breiden ze zich in wijk aan zee nu voor op een nieuw strandseizoen. Ze hebben de strandhuisjes alvast op hun plek getrokken met trekkers... al ging dat niet helemaal vlekkeloos. Je maakt van alles mee lekker banden voornamelijk, trekhagen die afscheuren. Ook de strandpaviljoens bereiden zich voor op een nieuw seizoen. Blijft natuurlijk de vraag of ze snel open kunnen. Nou ja, we blijven positief, want als je niet positief blijft dan, dan heb je het ook geen nut meer. Dus ja, we gaan er, we gaan er gewoon een mooi seizoen van maken. Alleen ja, we moeten even wat meer duidelijkheid hebben. Dat is hetgeen wat we willen.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 In ZFM met nu Zandvoort op zaterdag en voor love's oh trust Not run away. It was we no you down the line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 Nee. Dus uh, we blijven lekker zelfstandig. En uh, dat op de eerste lentedag, uh, Albert-Jan. Dat zijn we er weer. Ja. De astronomische lente hebben ja, we Ja, nou. ik noem het de gastronomische. Ja. ja, dat, ik dat vorige keer. Ja, heel goed. <laughs> en uh, ja, 20 maart. Dus uh, de keukenhof gaat ook weer open. Alleen uh, virtueel. Ja, klopt. Dat is, uh, jammer, het ligt er helemaal prachtig bij. Ik zag een uh, reportage uh, uh, daarover. Alles is keurig, staat in bloei en het is prachtig. Maar ja... Uh, het is, het is dicht. Maar. Ja. Goed, ze hadden alle plannen wel klaar liggen? Maar. Voorlopig nog niet. Laten we hopen dat het snel alsnog open kan. Ja. Gedurende ja, de, de je, komende heb gestemd, de weken. Heb je gestemd? Heb je gestemd? Ja, oh, ook ja. dat ja. hebben we ja. gehad ja. natuurlijk ja. van de week. Mocht jij je potlood kopen? Ja, laten, alleen ik ben hem alweer kwijt. Oh, dat, nee, nee. Is, nee. <laughs> dat is even wat minder. Ik, ik want,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 36, 24, 36 I don't wanna win in her hand Oh she's a big house She's my mighty I just letting it I'm hang out Wait. Make a old man wish for younger days, yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Dat waren de Commodores en de Breakhouse. Zometeen het nieuws in het kort. Maar eerst deze, de nieuwe Avaro solaire? Zalgo, vente tomar algo, <mog> trae una cancion, por si todo sale bien. Oye, montate mi coche, vamonos de aquí, por si todo sale bien y nada importa. op de eerste lente dag van dit jaar 2021. Heel veel zonnige muziek op de Zandvoorts Radio. Zo de nieuwe single van uh, Afanro Soler en uh, Magia, zo heet hij. Nou, het nieuws in het kort. We waren al met een hele lange opening uh, bezig, uh, Albert-Jan. Want er is wel het een en ander gebeurd. Maar jij krijgt nu uh, tijd voor uh, een ja, blokje, ja. <lacht> blokje nieuws. Hoe lang heb je nodig? Ja, ik heb er al vier uitgehaald. Ik denk, die komen de andere een keer wel aan de orde. Maar goed, gauw beginnen.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 En mocht je die nog niet hebben, nou, download hem dan nu. En helemaal gratis. Kijk even onder ZFM Sandboards. Dat was uh, de gouden oude single van de uh, Rolling Stones, de Harlem Shuffle. Zo dadelijk het weer voor de komende dagen. 60 graden, dus uh, nou, ik ben benieuwd wat uh, er de komende dagen gaat gebeuren. Dat hoor je naar de nieuwe Shepherds.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 Met de gauw ouwe zo op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. Yo, de spinners en working my way back. Ja, afgelopen week uh, konden we stemmen. En jij hebt je potloodje nog wel en ik uh, ben hem kwijt. Maar goed, <laughs> wat heb je aangestreept uh, met jouw potloodje, Albert-Jan? Het oh, was toch al wel een felle papier, heb je dat gezien? Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja, ja, ja. In deze, in deze uh, tijd van, van, van, van computers en noem maar op... Uh, is deze manier van stemmen, ja, dat is, je hebt wel de ruimte nodig. is toch weer helemaal terug, hè? Ja, het, is, ja. het is helemaal terug. Nou, maar goed, het opvorms ja. was toch 82 procent. Ik heb nog even nagekeken. En landelijk was het 80 procent. Dus we zitten boven het landelijk gemiddelde, 2 procent zelfs. Maar er is, is vrij divers nog gestemd. Maar ja, in Zandvoort heb ik het dan even over, hè?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 Uh, ik kan er nu om lachen. <laughs> maar de, de voorbereiding was heel hectisch, want hadden, los van de woensdag hadden maandag en dinsdag ook stembureaus. Dat was voor het eerste jaar, door de hè, coronapandemie. Ja. En daarnaast had ook het uh, fenomeen briefstemmen voor 7 plus mensen, wat ik een heel goed idee vond.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 Uh, Weggepotlootjes, de potloodjes die de die op marktplaatsen in de omgang zijn. Ja. Dat dus, ja, hebben we geprobeerd zo veilig mogelijk te organiseren. En dan nog blijft het natuurlijk wel zo dat het een drukke dag is. En vooral op de woensdag ja, zijn toch veel mensen naar het Stembro gegaan. Maar dan uh, verwijs ik toch weer naar die hosts. Die stonden bij de ingang van de Stembroos en die hielden mensen keurig op afstand. Liet ook niet meer mensen toe in Stembro dan, uh, dan mocht.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 Ja, en dat klopt. Dat was, uh, ja, dus, het is, er zijn heel veel mensen bij betrokken. Van, van, van de mensen die de tent hebben geplaatst in, uh, in Zandvoort uh, ingericht en al. Uh, met logistiek kwam er nog heel wat bij kijken, want de uitstemmenhoos ging, ja. ging tellen naar Korgel. Dus we zijn heel goed opgevangen door de beheerder. Daarnaast de locatiebeheerders van de stemmenhoos zelf, die zijn heel welwillend. Dus uh, ja, dat was een goede samenwerking. En natuurlijk gaat wel eens iets fout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 Ja, wij, wij zijn helemaal klaar als Zandvoort. Wij hebben gewoon een definitieve telling opgemaakt. En die, uh, nou, die totaaltelling lever je dan aan bij de gemeente Haarlem. Uh, in de kieskring 10 is dat het hoofdstemboel. En van daaruit gaan we maandag uh, richting de Tweede Kamer om alle uh, processen en verhalen uit deze regio uh, aan te leveren van de verschillende gemeentes. Dus wij zijn eigenlijk helemaal klaar en de telling klopt. En uh, Ik heb gisteren nog een steekproef uitgevoerd door de kiesraad. En die is goed gelopen, dus het hele proces is van uh, heel eerlijk gegaan en dekt ons op.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 nu heb ik één iemand gehad die kan kijken, maar die wilde spontaan gaan meehelpen. Dus die ging stempel even even van de bom, maar dat mag natuurlijk niet. Dus die heb ik uh, met een vriendelijk, uh, vriendelijk bezoek gedaan om uh, in de stoel te gaan zitten en alleen toe te kijken en niet, me uh, niet mee uh, te gaan helpen. Nou, dat is in ieder geval goed bedoeld, maar uh, niet ja, toegestaande actie. Uh, nee. dus, dat scheelt weer. Ja, en aan de andere kant, uh, al die vrijwilligers die op die stembureaus zijn, die, die tellen toch?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 met de uh, stemmenleden samen om een, uh, een telling uit te voeren. En zijn die uh, tellers zijn dat dan ook vrijwilligers of zijn dat dan betaalde uh, uh, medewerkers? Ja, het zijn allemaal vrijwilligers. Uh, alle stemmerleden in Zandvoort waren allemaal vrijwilligers... maar ze krijgen dan onkostig vergoeding. Ja. Ja. Ja, uh, ja, ja, ik noem het altijd uh, maar een beetje betaald-vrijwilligerswerk... want je staat een uh, uh, hele lange dag uh, en uh, ik uh, krijg uh, er dan uh, vergoeding uh, voor. Maar <coughs> ik denk dat het vooral mensen zijn die van begaan zijn met het democratische proces ik gewoon leuk vind om te helpen aan de organisatie van de verkiezingen, dus dat is leuk om te zien. Ja, ik vond dat de mensen waren allemaal heel erg gemotiveerd. Ja, uh, zeker. Heel erg positief. Uh, en ik vond ook dat er heel veel mensen uh, gingen stemmen, iets minder dan uh, vorige keer. Ja, iets minder zijn ze inderdaad. Het is nu rond de 80 vorige keer was het geloof ik rond de 83% procent de Dus dat is een afname, maar ik heb gekeken.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 Nou, dat was wel leuk om te horen inderdaad, dat zo ook jonge mensen naar het gaan. Want uh, er staat uh, ja, er vaak een deelste dat er al over het algemeen mensen op leeftijd zitten. Maar ik, uh, ik heb toch gekeken, soms, en ik heb best wel nieuwe aanmeldingen. En waarbij veel jonge mensen zaten. En het is wel leuk om te zien dat een uh, jong tot op het zit. En ja. ik heb uh, tot nu toe alleen maar positieve terugkoppelingen gekregen over de sfeer op het stembouw. En uh, ja, natuurlijk waren er wel wat problemen, Maar dat was wel, uh, in de tenten die vrij koud waren. Ja. Over het algemeen heb ik een uh, leuke terugkoppeling ontvangen. En uh, dat is gewoon prettig om, uh, om te horen. Ja. Nou, hartstikke fijn. Uh, ja. We kijken nu uit natuurlijk naar uh, de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, hoe die uh, gaan verlopen. En dan hopelijk uh, uh, zonder dat we tenten neer moeten zetten en gewoon binnen kunnen staan. Ja. Uh, ja. Met een ruimere voorbereidingstijd gaat het dan ongetwijfeld weer helemaal goed komen. Ja.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 <laughs> ik ben heel erg benieuwd naar dat percetje, nee. maar daar gaan we het niet over hebben. <laughs> nee, het is goed. Het is goed maar. Ja, nee, ik vond het hartstikke leuk om mee te helpen en jaar weer een en uh, ik heb er zin in. Nou, wij ook. We gaan volgend jaar ja. allemaal weer stemmen. We gaan vast weer boven die 80% uitkomen. Absoluut. En we gaan er wat van maken. Een heel ja, fijn weekend. Ja, het een leuk, bedankt nogmaals. en uh, Heel goed weekend en leuk om te doen. Ja? Tot de volgende keer.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 Jonge mensen bij, uh, bij die uh, partij. Dus Klok. in ieder geval mooie opkomst: 2% meer dan het uh, landelijk gemiddelde, en daar uh, mogen we trots op zijn als Zandvoorts. Hey. Dat was King en Love and Pride, een lekkere plaat uit de jaren tachtig. Ja, zo gaat de tijd wel snel voorbij. Martijn heeft even twaalf minuten van ons tijd ingenomen, over Ja, oké, okay, maar dit, dit is... Wel belangrijk. Dit was even belangrijk, ik bedoel, het is toch een happening... drie dagen lang stemmen in plaats van één dag, hè? Zo so is het. Wat ook een leuk weetje is, van het afgelopen coronajaar viel bij ruim 46.000 mensen in Nederland de coronaboete op de deurmat.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 Goede berichten vanuit Zandvoort wat betreft de handhaving van de coronamaatregelen. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur met Dance Monkey. 6.9, straks zero, zero, meer. Zero, zero, maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur.